Goedemiddag, welkom terug bij Opium. Dit half uur hoort u waarom Jan Rot dorst krijgt van de Stones... hoe Iris Koppen een rechtse politicus portretteert. En muziek hoort u ook van Jacques Brel. Maar eerst Kees van Kooten. Begin dit jaar liet een groep schrijvers zich voor de theatertour... van Saint-Amour inspireren door het thema De Onbereikbare. Van Kooten was een van hen en hij hoefde niet lang na te denken... over zijn bijdrage. Er waren voorbeelden te over uit eigen leven en werk. Jawel, daar heb ik wel over geschreven ook. Over onbereikbare of onbeantwoorde liefdes. Uh, dus ik heb wel moeten wieden om tot een tien minuten te komen... Die, uh, die erover zeggen wat ik erover kan zeggen. En dan gaat het natuurlijk over uh, stille verliefdheden... Uh, maar ook over een, uh, een getrouwde man die zowel zijn dochter in haar moderne tijd... als zijn vrouw in haar uh, opgesloten leesgewoonte niet meer kan bereiken. Uh, dat doet niks af aan zijn geluk. Maar op een gegeven moment ontstaat er in elke relatie, geloof ik... een, een, een soort van uh, onbereikbaarheid. En dan kan een gedicht van uh, Hagar Peters bijvoorbeeld... Wonderen doen tussen die twee mensen om ze toch weer tot elkaar te brengen. Ja, ja. Denkt u dat een dichter inderdaad al makkelijker dat contact weer kan leggen dan een ja, schrijver ja, van ja, korte als verhalen het, het, bijvoorbeeld? Het, nou ja, als het goed is, heeft die dichter iets gezegd wat de beide mensen herkennen, ja. maar wat nog niet op die manier gezegd is en wat ze zelf tegen elkaar niet op die manier hebben kunnen zeggen. Dit is een go-between, een ja. postillon d'amour. Ja, dat is overigens wel een mooie invulling van het thema, de onbereikbare. Want je denkt in eerste instantie toch aan van een bepaalde grootheid... die je niet kunt bereiken. Maar die vrouw die bij jou in de kamer zit, kan ook onbereikbaar zijn. Ja, uh, een, eenzaam zijn is erg, maar uh, met z'n tweeën eenzaam zijn is verschrikkelijk. Tweezaamheid. Ja. Yeah, yeah, yeah. Um, want heeft u een voorbeeld van, van zo'n onbereikbare liefde... die niet in dezelfde kamer zat? Jawel, ik heb ooit uh, Joanna Lumley ont ontmoet op een vliegveld. En, en, en op een totaal verlaten vliegveld in Toulouse. En daar kwam ineens een vrouw aan, zo zo betoverend mooi, en ze komt dichterbij, dichterbij. En dat was Joanna Lumley. En ik durfde haar niet aan te spreken, hoewel dat het vliegveld geheel verlaten was. De Britse ze actrice, ging naar buiten. Die, die, die zat dus ja. ergens? Die, die... Ja, uh, wat zei zo sorry? Die, die zit ergens of binnen... Ja, nou, bereik, ze ze ook, ging ja. buiten, ze checkte in, en het uh, toestel vertrok nog niet. En ze ging buiten zitten lezen, in een script ook nog. En ik dacht, ik ga er naartoe. Nou en ik val op mijn knieën, ik zeg, oh, Miss Lumley, I, I'm a little funny man myself too, and uh, I love you very much, and let's skip your flight, and fly to Barbados tonight... En be happy ever after met 20 children we will race and they are all comedians. And I love you. En maak deed niks. Nee. En ik, nam, ik ging weer die, die luchthaven binnen en ik nam een foto door de spiegelende ruit. Ik dacht, dan staan we er toch samen een beetje op. <laughs> en niet gelukt. En, to, en toen kwam een boek uit waarin dat verhaal stond: Hilaria heette dat. En mag ik dat even vertellen? En uh, toen had Suzanne Holzer mijn redactrice bij de bezige bij geregeld... dat het eerste exemplaar zou worden aangeboden aan Joanna Leufly in Brussel. En daar zijn we naartoe gegaan en ik was zo... Op van de zenuwen, jongen. ik had me veel te warm aangekleed. En drie pillen gekregen van mijn huisarts. En uh, maar die moest ik om het twee uur innemen. Maar ik had ze alle drie maar meteen in mijn bek geslagen. En ik moest ontzettend plassen. En het was op de Engelse ambassade. En daar was Joanna Lumley. En, en ze hebben ah, aangenaam gepraat hoor. Hè? Want ik wist natuurlijk veel van Pieter Koek en Dudley Moore. En zij ook en Spike Milliken. En allemaal leuk. En dat ging heerlijk. Maar, maar ik moest vreselijk plassen. En nu is er een foto. En daar heb ik een fluïntje de broek aan, en, en daar zie je op dat het eigenlijk al te laat is. Ik sta met een grote, vochtige plek in mijn broek, <laughs> naast Johanna Lumley. En in mijn zenuwen, ik ging weg, en ik, ik, ik moest weer passen, dus ik ging naar het toilet, en zij had net het Europarlement toegesproken over de mensonterende diertransporten. want ze yeah. is ze sterk voor, We ze is zijn voor op, zit een fantastische yeah. vrouw, precies. En ik kwam uit het toilet, en ik zei in mijn zenuwen tegen haar, I just vomited. <laughs> en ik bedoelde dat als compliment, Mevrouw, ik heb zojuist overgegeven van verliefdheid. <lacht> oh, really? Zei ze. En toen heb ik ik nooit meer gezien. Nee. Die foto's moest ik opsturen, heb ik niet gedurfd. Stans het boek gelezen hebben, denk ik. Hilaria. Nou, dit was een boek met veel plaatjes, gelukkig. Dus ze zal, <laughs> ze zal het wel gezien hebben. Heeft u iets bij u wat, wat u zou kunnen voorlezen. wat, wat u ook bij bij Santa Maria gaat doen nu? Of niet? Nou, dat, dat gaat over die onbereikbaarheid. in twee opzichten. Uh -huh. het, het, het duurt twee minuten. Ja, dat kan, dat? Dat, dat kan er wel vanaf. De luisteraar die knikt tevreden, graag zelfs. Oké. Okay. Het heet mondhygiëne: dat dit leven steeds sneller ten einde loopt merk ik vooral aan de oproep om ter controle bij de tandarts te verschijnen. Op de dag voor de visite koop ik alle interdentale borsteltjes... stokers en flosdraden die mij de vorige keer op het hart zijn gedrukt... en tot een uur voor de afspraak sta ik schuimend voor de spiegel. Voorafgaande aan de inspectie door mijn tandarts... heb ik nu driemaal bij dezelfde mondhygiëniste gelegen... maar ik weet nog steeds niet hoe zij heet. Dat vraag je niet. Ik zag en hoorde dat ze van heel ver naar Nederland was gekomen... maar ik wist niet van waar, wanneer, waarom of met wie. Zij is lief en nog geen dertig en ik ben verliefd. Ze neuriet vreemde gepassioneerde melodieën... wanneer zij zorgzaam langs mijn kronen tinkelt. Hoe gaat het met u, vraag ik, terwijl ze mij horizontaal zoemt. Het is goed, zegt zij. Maar terwijl ze het groene mondkapje voordoet... zie ik haar ogen vochtig worden... Ze draait zich om en kiest onzeker rommelend een tandsteenhouweeltje. Is er iets? Vraag ik vaderlijk. Er is niets, hè? zegt ze. En ze begint harder dan anders achter mijn tandvlees te peuren. Wij zwijgen. Buiten knest een tram. En ik moet flink zijn, want ze huilt. Ik leg mijn rechterhand op haar linkerbovenarm. Zeg het maar, pleit ik als ze even uit mijn mond is. Zeg dan wat er aan de hand is, joh. Ze gaat rechtop zitten en trekt het kapje naar beneden. Ze draagt een groen kabouterbaardje, denk ik. Tegen mijn zin. Dan grijpt haar rechterhand met de tantang er nog in mijn jasje vast... en snikt ze. Deze, mijn echtgenoot, is zo verleden. Verstomd kom ik overeind. Jezus kind, nou toch, ik. Hij kreeg twee maanden die hartaanval. Deze is mijn eerste dag dat ik weer werk toe. Het is lang geleden dat ik zo een schouder kneden. Waar kom je vandaan? Vraag ik dan maar. Uit Iran, zucht ze leeg. Ik heb hier geen andere mens dan deze, mijn man. Als nu zie ik een boeket paarse salatiris in cellofaan... en met kaartjes eraan op haar bureautje liggen... en ik begin bezwerend te raaskallen over het leven dat doorgaat. Dingen die kennelijk zou moeten zijn en dat ze nog jong is. Dank u wel, zegt ze hol. We laten elkaar langzaam los en ik herneem de behandelpositie. Ik kan nu niet meer vragen hoe zij heet. Haar zielsbedroefde ogen staren moedeloos in mijn wijde mond rond. Dan vallen daar twee tranen in. Drie, vijf... Zij schrikt en deinst en zucht een verstikte verontschuldiging. Spoelt u maar even, fluistert ze. Nee, zeg ik. Ik kijk haar aan en laat mijn ademzappel. Tweemaal extra op en neer gaan. Wat een feest is dus het toch iemand horen. Kees van Kooten was dat. In februari start er een nieuwe tour van Sant'Amour langs de theaters. Met als thema dit keer La Bella Italia. En de Nederlandse deelnemers die zijn nog niet bekend. Uh, zo wordt u gelukkig met teksten van Kees van Kooten en Billy Collins. En door Harpist Remi van Kester U hoorde hem aan het begin van deze uitzending. En sopraan Claren McFadden uitgevoerde muziek is te zien tijdens de NJO Muziekzomer. 17 augustus in Nunspeet, 18 augustus in Apeldoorn en 20 augustus in Nijmegen. Dan gaan we naar de muziek. Jacques Brel heeft het eeuwige leven. Ook in het theater blijft zijn werk klinken. Zo was er de voorstelling In de schaduw van Brel... waarin Vera Mann en Rob van der Meeberg Brel's liederen... met tomeloos enthousiasme onder de aandacht brachten... in een verhaal over zijn steun en toeverlaat Jojo. In Opium zongen ze een prachtige uitvoering van Marieke. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donkere licht En schuurt het zand over mijn land, mijn vlakke land, mijn Vlaanderland Ai Marique, Marique, le ciel flamand, couleur des tours, de bruges et gans Ai Marique, Marique, le ciel flamand, pleure avec moi Bruges à Gans. Zonder liefde, warme liefde, wij de wind se fini Zonder liefde, warme liefde, ween de zee, is j'a fini Zonder liefde, warme liefde, lijkt het licht, toe est fini. En schuurt het zand over mijn land, mijn vlakke land, mijn laad, -land, land. Ay, Marike, le ciel flamand. Zet-il toe te bruggen? Ay, Marike, Marike, sur tes vingt ans, que jamais tant te Zonder liefde, warme liefde, achter de, lief de, lief de, de duivel, de zwarte duivel. Zonder liefde, warme liefde, brandt mijn hart, oude hart. Zonder liefde, warme liefde, Zomer, de droge zomer, en scheurt het zand over mijn land, mijn vlakker land, mijn later land. Hé Marike de reda. Rebje de taal, de brugika. Ai, Marike, Marike, reviere de taar. Veraman en Rob van der Meeberg. En nu hoorden ook Martin van Dijk op de piano. en Christian van Hemert op de viool. Veraman is dit najaar overigens te zien in de voorstelling Kantje Boord van Jon van Eert. Dit is Radio 1 Opium. Dit seizoen verscheen live de langverwachte autobiografie... van Rolling Stones, gitarist en songschrijver Keith Richards. Stones-fan Jan Rot die las het boek voor ons. En gevraagd naar een eerste reactie... kwam hij niet met een sappige anekdote of een helder waardeoordeel. Nee, Jan Rot dacht maar één ding tijdens het lezen. Je krijgt er ontzettend dorst van. <laughs> Je hebt na een paar, na een paar bladzijden... Gaat altijd, er zit overal, staat cognac op bier... En, uh, wat, ja, het leukste vind ik als er bijvoorbeeld één regeltje is... dat de Stones waren echt de bluesliefhebbers dus ze, ze hadden nog niet eens bedacht om zelf liedjes te schrijven. Zij hielden van de blues, zo hebben ze elkaar uh, leren kennen. Gewoon dat Mick Jagger zag dat Keith Richard in de bus zat met bluesplaten onder zijn arm. En, en zij speelden die blues nummers in het uh, als Engelse popjongens. En dat werd daarna een hit in Amerika waar blues helemaal niks was... En dan is het maar met één regeltje dat die schrijven... Ja, eerst bij wij waren fan van Muddy Waters... en ineens sta je in een... er uh, ging ze s'nachts natuurlijk uit... Dat is een kroeg waar alleen maar uh, zwarte mogen zijn. En, maar dan stond je ineens naast Muddy Waters... Ja. en mocht dan meespelen. Ja. Uh, meespelen. En dan, dan, heb ik, dan leg ik zo'n boek eigenlijk onmiddellijk weg... en dan zoek ik weer die oude of, of platen van, van, uh, van Muddy Waters... of van, van de Stones zelf. Ja. Ja, het blijft fascinerend, die hele band. En een... Kijk, de Beatles zijn ook leuk... <laughs> maar het, ik vind het eigenlijk jammer, zelfs als Stones fan, dat je denkt van John Lennon en Paul McCartney, die hadden toch gewoon samen even door moeten vechten. Ik kan niet uit elkaar gaan, maar dat is zo leuk, is twee, twee componenten en ja. je, nou ja, iedereen uit de muziekwereld weet, een solo gitarist, dat is eigenlijk een gefrustreerde dat is. Ja, daar kun je zo dat stempel op plakken en dat is Keith Richards natuurlijk ook wel ja, een beetje. Dus ja. met elk verhaal is het even wat zijn aandeel denk ik net iets groter gemaakt dan van uh, Her Majesty Jagger. Maar die twee houden ja, je... natuurlijk wel veel van Brenda of Her Majesty, dat ja. is de, de, de titel die hij, uh, die hij Mick Jagger geeft. Ja, want Jagger. ze praat ook helemaal niet meer met elkaar blijft. Ja, dat, dat is, voor een gedeelte is dat allemaal uh, het toneel op dat podium. Ja. Maar voor een gedeelte natuurlijk ook niet. Ik, het is ook, ook triest, al hun solo projecten zijn... Uh, dat is nog niet eens de helft van wat ze, wat ze samen doen. Of mm -hmm. dat nou voor Jagger of Richard... ze horen bij elkaar. Ik je, dacht, je, denkt, je denkt dat die ruzie dat het dus voor, misschien wel voor de biografie... een beetje is opgeklopt? Nee, nee, ik denk dat het... maar ook wel dat uh, van die mensen die niet uh, zonder elkaar kunnen... maar ook niet met elkaar. Het is ah. gewoon een hele leuk echtpaar, een brommend ja. echtpaar. Nou, wat ik las, las ergens in de biografie op pagina 511... Uh, <laughs> even kijken hoor. Uh, op een bepaald moment, toen de spanning tussen mij en Mick Hoog was opgelopen bestond de samenwerking hieruit dat Don Was, iemand anders... dat hij de teksten voorlas aan Mick. Zo ja. gaat het dan. Dus niet meer direct met elkaar communiceren... maar indirect via iemand anders. Maar ze, hebben, ze doen het nog steeds met elkaar samen... en weten ook dat het zonder hen is het niks. De Stones en Mick Jagger zonder Keys is niks. En Kies zonder Mick Jagger is ook niks. Die, die platen zijn niet om door, door te komen. En die, die oude verhalen zijn... Zijn ook mooi weet je als je satisfaction dat beetje een een is raar nummer is. Pa, pa, beetje dat ja. uh, uh, beetje uh, hij beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een soort zo'n goed een een soort auto's reddingachtig een blazers. een ja. pa, een beetje een ook een blazersdingetje. En toen een ze dat, uh, hij speelt dat ze op een dat een een bandje, beschrijft hij dan... dat zijn toch de fijne verhalen. Dat op beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje dat hij, uh, en dan uh, Jagger heeft dan daarna die tekst bijgemaakt. En ze hebben een soort demootje gemaakt. Van hier komen straks blazers bij. Maar dat, uh, ze moesten weer op tour. En dat demootje werd ondertussen in Engeland uitgebracht. Het, uh, Keith Richards is grok, ze dood. Want het was ineens een single. Da -da -da -da -da -da, met die fusgitaar, dat was nog niks. Maar het stond toen al één. Dus ik denk, nou het is wel goed, laat maar zo. Ja, ja. En dat zijn... Uh, ja, juist, omdat je onmiddellijk al die nummers kent... en ja. dan, dan is het toch fijn om dat, om dat te lezen. Om ik dat te vind te het allemaal, hij, hij blijft ook zo mooi. Hij blijft, blijft echt een mens. Hij is zo bescheiden, vind ik, in alles. Want ook, ook dit verhaal, wat je nou schrijft ja. over Satisfaction... want dan zegt hij ook... Uh, Nee, dat, dat geluid dus en daarna 40 minuten gesnurkt van mij. Maar meer dan de kale versie heb je niet nodig. Ik heb dat bandje een hele tijd gehouden... en wilde dat ik hem niet had weggedaan. Dus gewoon dat, dat cassettebandje ja. dat, dat je dus als grote ster dat nog steeds uh, prachtig vindt. Dat je, ja. dat, dat, je dat hebt. Ja, en, of niet meer dus... hebt eigenlijk. En het is grappig met Ron Wood... die dus, uh, inmiddels ook al twintig jaar bij de Stone speelt... die nog altijd een nieuweling is. Als je die, zijn biografie leest... dan is eigenlijk de Stone bestaan door Ron Wood. En dat is ook wel heel grappig om te lezen. Maar ik denk, ja, dat is allemaal onzin. Ja, ja. Maar Kees is natuurlijk echt de helft... Van, van de Stones en die, die wonderlijke manier van gitaarspelen. Het is, het is eigenlijk geen virtuoos maar uh, het is gewoon een hele goede ekster. Het is gewoon echt een piraat, want zij hadden ook vaak de Stones. Uh, Solo's zijn ook gespeeld door anderen, door Ray cooder en zo... of Roy Buchanan, een fantastische gitarist. Mm -hmm. En uh, ik oh ja, die, die, die kreeg ook wel betaald, maar dat, is, dat staat er gewoon op de band... En Keyes er dan op daarna nog zijn eigen dingetje van. En dan gaat de heer Rykoud er weer af ja. of zo. En, uh, het, het, het Vooral uh, wat ik het leuke vind um, om een andere grootheid, Elvis Presley... hoor je altijd het plezier van zingen. Het maakt er niet uit wat het is, maar gewoon het is zo lekker om te zingen. Um, en Keyes is het is zo lekker om te spelen. En die, die Stones nummers zijn heel vaak een hele makkelijke structuur. Dat is helemaal niks. Dat, dat zou je niet eens durven. Gewoon uh, vier keer dezelfde akkoorden en dat acht keer. Maar dan nog net... Dus ook weer de briljantie van de teksten van Jagger. En, en dat het is samen. Ja, ja, god, ik kan er heel lyrisch over worden. <laughs> en uh, dat, dat, dat is lekker om 600 pagina's zo ja. te lezen. Ja. Het, het geeft je een prachtig kijkje in de keuken van hoe, hoe, hoe een superband ook in stand blijft. Dus, ja, en, en, uh, en ook hoe mooi het is dat ik hou heel erg van nieuwe dingen. En, en, maar het is ook fijn dat zo'n Stones dan altijd bij elkaar blijft. Ja, Rot was dat, ja. Vanaf september staat uh, Jan Rot in het theater met de voorstelling... Ik hou van jou. En die uh, live, -de, de Keith Richards autobiografie... is verschenen bij A.W. Bruna. Bertolf dan, muziek. Begon ooit in de band van Ilse de Langer... maar maakt nu al een aantal jaren zelf furoren. Op zijn laatste album Snakes and Leathers speelt hij vrijwel alles zelf... en uh, deed Ilse de backing vocals. In opium speelde Bertolf nu wel met begeleiding zijn single... Cut Me Loose. All the world melts away. It makes no sense to me, and what am I? Got me loose so I could feel I was so young, so unaware Like I was blind, there was so much I couldn't see I played I'm yeah. Cut me loose, so I could. You cut me loose, so I could. You cut me loose, so I could feel. Cut me loose van de Bertolf. Hij is er 28 augustus te zien bij de Grasweek. Wat is de Grasweek? Dat is de introductieweek voor studenten in Zwolle. Ik ben bang dat we daar niet allemaal naartoe kunnen. Iris Kopper die schreef een uh, eigen tijdse roman over een populistische politicus... en de invloed van sociale media op menselijk gedrag. In De Man met de Schaar leeft een van de hoofdpersonen, Marien... in een uh, digitale schijnwereld. En Iris Kopper die legt uit hoe zo'n wereld eruit ziet. Haar mobiel is eigenlijk het venster van haar wereld. Ja. Dus um, ze denkt eigenlijk zelf helemaal niet meer na. Haar eten bestelt ze via www.thuisbezorgd.nl. Um, als ze ergens heen moet, kijkt ze op Google Maps. Um, als ze iets wil weten, dan googelt ze het even snel. En uh, ja, die leeft eigenlijk niet echt meer. Nee. Nou, je hebt zelf ook 491 followers op Facebook. Ja, ja met ik dat heeft, een uh, fanatieke Facebooker. Ja? Heb je ook al een ja. muisarm? Want zij heeft een muisarm. Zij ze heeft kan een muisarm, ja. Dat, uh, dat is heel vervelend. En uh, daar gaat ze ook voor op cursus. Dus dat zoekt ze dan ook uh, op internet met links. Heel ingewikkeld. Uh, <laughs> en dan uh, gaat ze naar een cursus en daar ontmoet ze een jongen... die ook uh, ja, last heeft van zijn hand. En uh, daar wordt ze dan op verliefd. Ja. Ze is verslaafd aan haar digitale identiteit. Kan dat ja. ook inderdaad gebeuren? Ja. Hoor je dat van mensen, dat het ja. zo veel komt? Zeker, zeker. Ja. ja, ik hoor het eigenlijk steeds vaker van mensen die dan uh, s'avonds maar een beetje thuis blijven. en uh, hun uh, profielsites gaan checken en uh, kijken wie er nu weer gereageerd heeft. En, uh, In plaats van dat je ja. de deur uitgaat, dat je, uh, blijf je thuis. Blijf je thuis. Ja. Ja. Dat is ja. natuurlijk heel raar. Dat is wel raar, Ja. Mm -hmm. ja. Zij doet, zij doet dat dus ook? Ja, zij doet dat ook. En haar vriendin ook. En uh, ja, wat er gebeurt op een gegeven moment... is dat ze ook erachter komt dat uh, gewoon veel mensen op Facebook eigenlijk liegen... als ze iets uh, leuks aan het doen zijn. Dus dan staat er iets van uh, uh, lekker feesten. Uh, en dan, ja, ja. En dan, en dan belt ze diegene. Te... En dan, dan blijkt hij, hij al uren in zijn bed te liggen. Ah. Dus, uh, maar ja. dat is een beetje ook eigen aan Facebook. Ja, dat is misschien een andere discussie. Maar dat je daar ook alleen maar de vrolijke kant van het leven ja. laat zien. Ja. Ja, ja, en daar loopt dat? ze heel erg tegenaan, ja zeker. Doe je het um, zelf ook? Nou ja, kijk, je zet er gewoon dingen op die jij zelf leuk vindt. Hmm. Maar kijk, als iedereen dat vervolgens doet... lijkt het alsof alles altijd leuk is. Ja. Dus het is een, maar als je het een avondje je kloten voelt, dan zet je het er niet op. Meestal niet. Nee, nee. nee. Dat, is, dat is toch wel heel raar. Ik, ja. ik merk het zelf ja. ook. Als ik, als ik niet goed in mijn vel zit, dan zal ja. ik dat niet op Facebook zitten. Nee, dat nee. doe je dus niet. Nee. En daardoor is het een soort uh, ja, schijnrealiteit geworden... Kan... En daar loopt ze heel erg tegenaan. Je kan ermee stoppen, hè? Zij zou er ook mee kunnen stoppen. Maar ja, voor een romanpersonage is dat, dat natuurlijk gaat een beetje lastig. Doen. Dat doet ze ook. Ja. Of in ieder geval daar... Uh, ja, op een gegeven moment doen. Ja, ik, ik weet wat nooit ik wat ik mag vertellen en wat niet ja. uit een boek. Of nee, uit een dit is ook nog een plotboek, dus je mag niet te veel vertellen. Nee. Ik mag wel vertellen dat de andere hoofdpersoon... Dat is een politicus. Ja. Dat is de, eigenlijk de titelgever van, uh, van het boek. De man met de schaar. Ja. Een ja. voormalig schaatsfenomeen. Uh, ja. Die in de politiek terechtkomt. ja. Dat, dat, dat vond ik zo'n rare stap? Ja, dat is misschien raar. Maar er zijn, er zijn politici die uh, vroeger schaatser... of in ieder geval sporter geweest uh, zijn. Een van mijn inspiratiebronnen was Jean-Marie de Dekker. Dat ja, is een, uh, de Vlaamse politicus. Uh, ja, een, uh, en dat is gewoon een hilarische figuur. Die man was vroeger judoka. <lacht> en uh, hey. die, heeft, uh, ja, die heeft heel veel wedstrijden uh, gedaan... en ook heel veel Olympische successen behaald. En, zo. en die is dus opeens gestopt. En toen is hij uh, de politiek ingegaan. En zijn goede eigenschappen zijn dat hij enorm veel doorzendingsvermogen heeft... en die mentaliteit om te winnen. Dus het, is, ja, het zijn wel goede eigenschappen voor een politicus. Ja, die als je, kun je topsporter bent. Ja, en die kun je natuurlijk zo vertalen naar de eventuele Nederlandse situatie. Want, ja, want ik neem ja. aan dat, dat, hij, die, die, dat, hij, dat het niet één op één is. Dat je ook uit de Nederlandse politiek wel elementen hebt gepakt van... Ja. of eigenschappen van mensen? Ja, ik, had, ik heb dus politicologie gestudeerd. En um, tijdens die periode heb ik heel veel uh, populisten uh, bekeken. En op een gegeven moment ik kom je erachter... ze zomaar tegen, of? Ja, ik, heb, ik heb naar Duitsland gekeken, naar België... en ook hier natuurlijk in Nederland gewoon Fortuin, Verdonk, uh, Wilders. En op een gegeven moment kom je erachter dat ze allemaal hetzelfde zijn. Uh -huh. En dat ze eigenlijk allemaal hetzelfde willen. En dat is terug naar vroeger. Toen alles nog ongecompliceerd en makkelijk was... Dat is natuurlijk een soort heel raar, uh, raar waanidee. Maar um, ja, dat willen ze. En um, mijn hoofdpersoon, die Kreeft... die uh, ja, is een soort mengeling geworden van uh, al die verschillende populisten. Want hij wil, uh, hij wil echt helemaal terug naar vroeger. Ja. De mag, en als het aan hem ligt en hij komt aan de macht... dan, dan komt er geen nieuwe app meer binnen, om er wat nee. te noemen. Hij zegt uh, gewoon geen updates meer op de computer. Um, en, en dan heeft hij nog honderd van dat soort dingen. Gewoon geen veranderingen meer. Geen nieuwe gebouwen, geen nieuwe metra. Geen nieuwe fusies, geen overnames. Gewoon helemaal geen verandering meer. Ja. Kijk, hij is natuurlijk enorm over de top. Maar dat is wat al die populisten een beetje doen. Mm. Die willen gewoon terug naar hoe het eerst was. Ja. En dat maakt ze allemaal ontzettend ongeloofwaardig. Want je, je, de wereld verandert gewoon heel erg snel. En um, ja, die kreeft is eigenlijk een soort parodie. Ja, ja. Maar, maar, maar als je het zo sterk uitvergroot... dan wordt het, dan wordt het ook ongeloofwaardig. Je, dat, dat is ook meteen het risico als je dat in een romant verwerkt. Te... Ja, nou ja, ik denk dat dus niet. Want ik denk als je een stapje naast die werkelijkheid gaat staan... dat je dan beter zicht hebt op die werkelijkheid... Dus, en dat is ook de bedoeling met de kreeft. Dat je eigenlijk een beetje ziet van: ja, wat een onzin eigenlijk. J, jij, jij vergroot het uit, en wij moeten dan ja. eigenlijk zeggen: van... hé, hey, maar in de werkelijkheid is het bijna zo erg. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Dus het is een ja. boek met een boodschap ook. ja, ja boodschap, boodschap. Het blijft natuurlijk een roman. Het is hm. niet een, uh, een pamflet of zo. Of nee. Een, uh... Nee. Mooi is dat uh, Marien, de ene hoofdpersoon, de vrouwelijke hoofdpersoon, heeft een ja. vriendin. Dus die Elena. die, die twee die hebben veel met elkaar te maken, maar uh, uh, we hebben ook weer een soort uh, strijd onderling. Maar die Elena... die. die die volgt schietlessen. Ja. Die komt ook op een schietbaan terecht. Ik ja. dacht meteen, ik had het boek gelezen van... Hmm, dat hebben we net meegemaakt met Al van der Rijn. Dat is wel een hele rare actuele, ja. actuele kant die er ineens aan zit. Had je dat zelf ja. ook? Ja, ja. Ik, ik was helemaal uh, verbaasd. Want het was gewoon een heel raar toeval. Ik had het net vijf dagen bij de uitgever ingeleverd. En toen, uh, nou, toen sloeg dus Tristan uh, toe. En um, ja, ik had het... Uh, op zich, ik bedoel, het is natuurlijk verschrikkelijk... maar het is, ik had het eigenlijk... dacht ik van, dat dit niet vaker gebeurt. Want het, ja, het is zo normaal eigenlijk. Jongeren die ook schietlessen volgen. Ik heb zelf dan research gedaan op een aantal schietscholen. En daar zie je gewoon veel jongeren die oefenen met wapens. Ja, ja. Dus niet alleen maar mannen van middelbare leeftijd... in uh, oude joggingbroeken. Nee, maar... helemaal niet. Nee? Nee? Nee. Nee? Veel, veel nee. jongeren die, die met ja. schieten bezig zijn. Ja, ja. zeker. En wat, wat, wat drijft ze dan? Weet je wat? Ja, uh, nou ja, goed, dat, dat weet ik niet precies. Maar het, is, ja, ze, uh, het komt gewoon veel vaker voor. En ook bij meisjes, dat, dat viel me ook op. Dat ja. had ik ook niet verwacht. Maar goed, dat uh, deden ze dus. En daarom heb ik, dat ook, heb ik een van die meisjes uh, op schietles uh, ja. gedaan. Iris Koppen was dat. De man met de schade is verschenen bij het geen vrijde bezige bij. We gaan straks verder. Eerst nu het nieuws van bijna twee over half vier met Marielle Hageman. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Het evenement wordt voor de 17e keer gehouden. Omdat de kaartverkoop dit jaar tegen viel, besloot de organisatie vorige maand om twee kaartjes voor de prijs van één aan te bieden. En dat is nieuws op dit moment. ABB-verkeersinformatie. U hoort het ook in het nieuws. In Wouden is Densvalley. Dat veroorzaakt file. Op de A9 van Am Amstelveen naar Alkmaar. tussen het Rotterpolderplein en het Velsen staat 6 kilometer. Dit is radio 1. Opium. Hierdoor hoorden we Kees van Kooten die meetrok in de St. amour van theater naar theater met mooie verhalen over de onbereikbare. Connie Palmer, die trok ook mee in die karavaan. Voor haar kon de onbereikbare maar over één iemand gaan. Haar man Hans van Mierlo, die bijna een jaar uh, was, geleden was overleden. Ze vertelde dat ze werkte aan een boek over het jaar na zijn overlijden. Het is vooral een logboek van dit jaar. Het gaat over rouw. En dat is dan in dit geval rouw om om mijn man Hans van Mierlo, ja. Maar ik wilde... Ik weet, ik heb het al een keer meegemaakt... dus ik weet dat je het vergeet. Ik weet dat je die, dat eerste jaar eigenlijk een beetje krankzinnig bent... en dat je het vergeet. Dat is waarschijnlijk een hele functionele amnesie. Want je zou echt wel tien keer bedenken... voordat je ooit nog van iemand ging houden als je wist hoeveel pijn het deed om iemand te verliezen. Dus ik dacht, ik moet maar eens met de pen op de huid van de pijn blijven zitten... want voordat ik het weet is er een jaar om en dan ben ik dat, is dat weer weggezakt. Wat vergeet je dan? Je vergeet um, hoe, wat de pijn is, waar, waardoor de, waar, wat voor soort pijn het is... En je weet, net als bij Kiespijn of, of, of namen zegt bij uh, Barendsweeën... waar ik geen ervaring mee heb, maar dat hoor ik altijd van vrouwen... dat dat heel erg pijn doet. He, dat, dat, dus je denkt, het was verschrikkelijk, het deed heel veel pijn. Het is het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Maar je vergeet de nuances ervan. Terwijl je eigenlijk in een, in een vreemde, het zij iets wat krankzinnige... maar desondanks heel heldere staat verkeert... Rauw maakt je heel helder, maakt je heel scherp... maakt dat je geen onzin meer voor lief neemt... dat je ook de onzin die je normaal gesproken aan jezelf verkoopt... dat je die achterwege laat. Mm -hmm. Dus je bent in een heel heldere staat... en het is eigenlijk zonde om die helderheid... die is na een jaar verdwenen... want je hebt uiteindelijk alleen maar erg geleden... Dus het is nu het moment om iets met die helderheid te doen. Anders is het ja, te laat. en daarvoor bedien ik me van een, o, o, een genre waar ik overigens absoluut niet van houd. Ik vind het een stinkvervelend genre. Uh, de dagboekvorm. En Ik noem het dan maar een logboek, om, omdat ik niet elke dag wil schrijven... dat überhaupt ook niet kan en daar helemaal geen zin in heb. En een logboek ontslaat mij naar mijn idee. Maar goed, ik, ik bepaal de wetten, dus wie zal me tegenspreken, om mm. um, um elke dag aan dat boek te werken. Dus ik hang een soort log, zoals in de scheepsvaart... in de modder van dit verdriet en meet een beetje... bepaal een beetje op welke plaats ik verkeer. Mm. Op welke plaats verkeert u momenteel? Um, ik, ik, uh, ja, jezus, ja, ik ben in mijn... Kijk, dat eerste jaar, het loopt er een voortdurende jaar parallel mee... Met het jaar dat je in zekere zin niet meemaakt. En je bent ik voortdurend ook half in dat andere jaar. Dus ik ben eigenlijk nu bezig met de laatste weken van zijn leven. De, de, dat jaar. Uh... Dat hangt als een soort hond aan mijn broekspijp en bijt met name de laatste weken nog wel eens vaak ja. behoorlijk door. Zo van, van rond deze tijd vorig jaar, toen speelde dat? Ja. Wat bedoelt u? Toen lagen we in het ziekenhuis, zo voel ik me. Ja. ja. Eigenlijk half zit ik op afdeling B6 in het Onze Lieve Vrouw gasthuis. Op kamer 5. En dit jaar? Waar zit u dan? Ja, daar zit ik. Het jaar is nog niet om. Hè. Mm -hmm. ik, ik leef me nu na de 11e maart toe, de sterfdag van Hans. En daarna zie ik wel weer verder. Dan begint een tweede jaar. Dat betekent dat dat logboek na die 11e maart ook een totaal ik andere karakter heeft. Ik oh, stop op stopt dan? Ja. ja. Dus dat jaar is, is af. Ja, het heet logboek van een onbarmhartig jaar en ik ga geen uh, toegift geven of zoiets. Nee, nee. Um, ja, u zei al, u, u heeft het eerder meegemaakt, destijds met, met Israël Meijer, die, uh, die overleed. Um, ja. Was van een totaal andere orde in de zin van dat die ineens was hier niet meer Ja, dat is inderdaad een hele bruske, plotselinge dood geweest. En er is wel degelijk verschil. Tussen een plotselinge dood en een dood met een ziektebed, een voorafgaand ziektebed. Um, maar toch, ja, eigenlijk, het blijft allemaal even erg. Maar goed, er zijn verschillen. Niet per se zozeer tussen de dood. maar misschien is wel het grote verschil dat ik toen nog veertig moest worden. en hm. nu toch al de respectabele leeftijd van 55 heb bereikt. En ik denk dat het verschil veel meer ligt in of je het voor het eerst meemaakt. Of uh, en hoe oud je bent mm -hmm. en hoeveel toekomst. of je nog zin hebt in heel veel toekomst. en je daar nog heel goed voor toegerust voelt of niet. Maar ik, zou, ik geef toch wel. Uh, een voorkeur aan. een dood met een, de gelegenheid tot afscheid nemen. Ja, ja. lijkt me zowel voor de stervende als voor. de overlevende. niet per se een verzachtende omstandigheid, maar. Je, je begint al een beetje te lijden terwijl iemand nog leeft. En dat, ja. Niet dat dat scheelt. Ook, ook alweer niet zeggen. Maar er is verschil, nee. ja, toch. Ja. Het is misschien een beetje een rare vraag... maar heb je wat aan die ervaring van de eerste keer? Met het verwerken van de tweede keer? Nee, ik heb er niets van geleerd. Nee? Nee. Dat is natuurlijk dom. Nou, behalve dat ik geleerd heb dat ik nu maar eens iets... Ik heb toen drie jaar niet geschreven. Of, of ruim tweeënhalf jaar niet geschreven. Uh, met als gevolg dat ik ook zo dom geworden ben en veel vergeten ben. Hm. Dus het is misschien de enige slimme zet die ik gedaan heb. Alhoewel dat nog te bezien valt, want misschien wordt het een boek van niks. En dan geef ik het ook niet uit, ook niet. Maar... Misschien is de enige slimme zet dat ik ben gaan schrijven tegen de keer... en me bezighoudt met een genre dat me eigenlijk verveelt. En dat vind ik op zich weer een avontuur. Dus zo draai ik eigenlijk in een rondje, zit ik mezelf een beetje te amuseren. Ja, dat moet wel, want hij is dood en hij kan me niet meer amuseren. Dus hmm. ik, moet, ik voel me af en dus toe een soort opgedraaid speelgoeddiertje... dat zelf de sleutel moet aandraaien en zich dan loslaat, een beetje rammelt en, en kleppert... En, en zich dan maar weer opdraait. Dat is een beetje het gevoel wat ik nu heb. Wat onnozele staat, maar ja. het is niet anders. Ja. Is, is het mogelijk om een stukje voor te lezen? Nee, ik heb besloten om dat toch maar niet te doen. Het spijt me, ik verontschuldig me daarvoor. Maar ik dacht, uh, ik kan dat eigenlijk maar één keer per dag. En het moet dan, ja, die mensen vanavond betalen ervoor, hè? <lacht> Het is toch... Ik heb allemaal mensen die kijken luistergeld betalen. Of bestaat dat niet meer tegenover? Ja. ja, die had ik het ook graag gevind. Maar die zullen ja. dan toch in november, mits het boek uitkomen, ja. uh, het boek maar moeten kopen. Maar ik, ik dacht, ik kan, het is niet dat, dat het me zozeer aangreep. Maar ik denk, ik kan dat maar één keer per dag goed doen. Het is ook niet al te vrolijk stemmend en het is zaterdag en morgen zondag. Nee, ik denk, ik, ik, ik, ik, ik, als ik het vanmiddag doe, kan ik het vanavond misschien niet ja. meer. Daar werd ik opeens een beetje bang voor. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe laat je je op voor, voor, voor iets dergelijks? Want dan vraagt het dus kennelijk ook heel veel, als je dat maar één keer per dag kunt doen. Ja, door eigenlijk toch de hele dag een beetje mee bezig te zijn. Van straks sta ik op dat podium en dan moet ik dat weer een keer goed doen, die tien minuten. Ik ben altijd een beetje nerveus. Um, ik denk, nou, dat is goed, dat verdienen die mensen. En, um, ja, dus de hele dag een beetje aan denken. Een soort van concentratie opbouwen? Of? Ja, dat ook zeker. Uh, vooral vanaf het moment dat, dat ik in de coulissen naar de anderen ga zitten kijken... en weet dat het bijna mijn beurt is. Dan bouwt de spanning zich langzaam op. Ja. Het is, het is bijna zover dat dat, dat, dat boek, dus, uh, althans dat uh, het boek in, in zijn ruwe versie af is. Mm -hmm, wie gaat ja. er, uiteindelijk ja, wie gaat bepalen dat het uitkomt? Uh, dat bent u natuurlijk zelf. Ja, dat ben ik zelf. Maar is dat een beslissing die u helemaal in uw een eentje gaat nemen? Of? Ja. ja? En, waar, ja en waar ligt dat dan aan? Of het goed is of niet goed. Maar dat zou u het is nu niet, Kijk, Ik, heb nu ik al begin, begin op 11 november. Niet? Daarom, ik, uh, ik ga natuurlijk niet zo gehoorzamen aan de wetten van dat genre. Uh, dagboekachtige genre. Dus vanaf 11 november had ik echt gepland om de hele zomer te nemen... om alle wetten van dat genre flink onderuit te halen... en er een boek van te maken dat me bevalt. Ik zit nu letterlijk met de pen op de uit van de pijn. En er is meer mogelijk. En ik weet ook wel hoe ik dat ga doen. Maar dan moet ik die wetten een beetje voor verkrachten. Dus het wordt niet een... een zoals we het kennen, een logboek of een dagboek, dat wordt het zeker niet. Nou, het wordt wel een logboek, anders zou ik het ook geen logboek noemen... maar mm -hmm. het heeft wat, iets wat meer uh, romaneske trekken zal het krijgen. En waarschijnlijk gelardeerd worden met foto's en dergelijke. Mm. Um, dus het moet groter worden dan het nu is. beter, groter, brutaler. Um, ja, en het moet een beetje de wet onderuit uithalen. Cody Palmers is tevreden over het eindresultaat... want dat logboek van een onbarmhartig jaar, zoals het gaat heten... zal in november worden uitgebracht door uitgeverij Prometheus. Het is bijna niet voor te stellen dat Geert van der Velde... een aantal jaar geleden nog zong bij een Amerikaanse metalband. Het is een opmerkelijke carrière-move... dat hij tegenwoordig deel uitmaakt van The Black Atlantic uit Groningen. Succesvol in China en in de Verenigde Staten. Drie weken geleden stonden ze nog in Paradiso in Amsterdam. En in juni waren ze bij Opium in Carré. Dit is Fragile Meadow, The Black Atlantic. Atlantic. Ze staan 11 augustus op het zomerfestival in Venlo, 28 augustus in Tivoli, in Utrecht en 3 september op Into the Great Wide Open op Vlieland. Dit is Radio 1. Opium. Een van de late hoogtepunten van het theaterseizoen... was Augustus Oklahoma van de Utrechtse Spelen. In het najaar is die voorstelling ook weer in de theaters te zien. Een hartverscheurend familieportret van 4,5 uur... gebracht door 13 topacteurs. En Twee van hen, Peter Blok en Marie-Louise Steins... Die waren te gast in Opium. Het stuk had toen net de eerste jubelende recensies binnengekregen. En Jan Mon die vroeg Peter Blok wat de voorstelling zo bijzonder maakt. Nou, het komt niet zo heel veel voor dat je zo'n enorme familie... helemaal in beeld gebracht ziet. Meestal hoor je verhalen over hoe het dan thuis is... en hoe de familiestructuur in elkaar zit... en dat er ook nog een oom en een tante zijn die ooit is. En hier wordt dat allemaal opgevoerd. Dus je krijgt dertien man te zien, zelfs tegelijkertijd te zien... in een decor waar, van een huis waarin je... je... Ja, dat, dat huis was daar dus doorgesneden als een poppenhuis vroeger. En daar zie je synchroon dingen gebeuren. Waar, en dat heb ik nog nooit op toneel gezien op die manier. Ja. Nou ja, je had heel lang geleden de family van Lodewijk de Boer... maar ja. je eigen vrouw... Ja, maar dat waren de scènes op... opvolgend en niet synchroon, bijvoorbeeld. Dat, nee, nee, dat waren... Als ik video. zeg ik ga even liggen, zie je mij liggen terwijl er een uur lang iets anders bezig is. En dan zie je dat, mij opstaan, dus je weet eerder dan ja. mensen beneden... dat ik naar beneden ga komen. Want ik moest ook nog even aan, aan de familie-avenier denken natuurlijk... Ja. Van, van jouw vrouw, met ja, je ja. Goos. Nee, familie-epozen zijn er zat. Ja. Maar ik vind met name dat, dat simultane. En, en uh, dat vind ik wel heel erg bijzonder eraan. En dan is er nog iets, en dat vind ik ook heel erg leuk... je hebt niet, je hebt... Ria Eimers, de moeder is natuurlijk een speel van het stuk. Daar kan je lang breed over praten. Dat is gewoon zo. Ja. Heel vaak is het dan zo dat de rollen die kleiner zijn in afmeting... ook wat minder interessant zijn. Vaak ja. komen ze een belangrijk verhaal brengen en dat is eigenlijk de functie. Dat is in dit stuk niet. Iedereen vaak zijn, heeft vaak zijn de mensen rol. die als laatste opkomen... Hebben in dit stuk hebben ze een soort van sleutelposities... waardoor de hele zaak weer aan het, aan, het, aan, het, aan het bewegen raakt. Dat vind ik echt heel bijzonder. Amerikaanse pers, die zegt het is, het is de, de Amerikaanse klassieker van de 21e eeuw. Ja, ja? vind ja. jij ook, Marie? Nou, nou ik vind dat hij het behoorlijk nadert. Ja. De Tennessee Williams en O'Neill. Ik vind dat hij daar wel bij... Uh... Wat maakt het dan zo klassiek? Ja, ik, ik weet niet hoe ik dat anders moet zeggen... dan dat het zo ongelooflijk briljant geschreven is... met een grote liefde en een groot psychologisch inzicht... en een emotioneel inzicht in, in mensen... Laten we even over het verhaal hebben, want de meeste mensen hebben het natuurlijk nog niet gezien. Het gaat om de uh, familie Westen. Het duurt overigens bijna vijf uur lang. Daar ja. zullen we zo ook nog op, uh, op terugkomen, maar met wat voor familie hebben we te maken? Dit is een familie, een echtpaar, een ouder echtpaar. Vader is aan de drank, moeder is aan de pillen. Ze hebben het huis helemaal afgeplakt en leven al twee jaar binnen in een bloedheet Amerika. Vader uh, verdwijnt op een dag... En uiteindelijk komt hij zelfs niet meer terug, blijkt hij dood te zijn. Waarop moeder al haar kinderen en haar zus met aanhang... en dienstkinderen, nog net niet rond, allemaal naar huis komen... om moeder bij te staan uh, en te kijken wat er met vader geput is. Die blijkt dood, dus er komt een begrafenis. Maar ondertussen uh, komen alle geheimen die men heeft bloot te liggen. En alles wat ooit nog eens een keer tegen jou gezegd moet worden... ga ik nu dan maar eens zeggen... Ja. En, en dat loopt uit op een verschrikking, maar daarnaast is het zo ongelooflijk hilarisch beschreven... dat terwijl je moet huilen om wat er gebeurt, komt er weer een one-liner... waardoor je weer vreselijk moet lachen. Ja, dat is subliem. Ja, die spanningen die lopen inderdaad ontzettend hoog op. Met name door die moeder, hè? die ja. aan pillen ja. verslaafde ja. moeder. Ja. Ja. Zij tergt en zuigt en haalt alles overal uit, iedereen. Ook nee. wat je niet wil vertellen. Jij bent de oudste dochter van die moeder. Ja. Jij, jij maakt ook een hele, ja, je zou uh, bijna een zeggen... Een reis. <laughs> ontwikkeling door in ja. het stuk. Ja. Zij zit echt in een, in een soort emotionele achtbaan. Dat is niet te geloven, ja. ja. want je komt binnen en denk je nog, nou, dat is... Uh, hè, dat, dat gaat is, goed. goed. Ja, gaat goed met die vrouw. <laughs> Ik heb mijn man bij me. Niemand weet ja. dat wij ongelooflijke problemen in het huwelijk hebben. Ik heb mijn kind bij me. En dat gaat natuurlijk helemaal fout. Want moeder komt toch overal achter. Ja. En, en zuigt het er overal uit. Ja, jij bent um, ja, ook, ook een, een, een keiharde en ook niet altijd aardige vrouw. Nee, ik ben een dochter van mijn moeder. Ja. Is, is, ja. Dat, is dat juist makkelijk of juist moeilijk om te spelen? Um, nou, dat, dat, dat tussenin. Het is gewoon een rol. Dus het is niet moeilijk om hard te zijn. En het is niet lastig om zacht te zijn. Ik, ik ben een dochter van mijn moeder. En ik geloof toch echt dat ik erg mijn best probeer te doen... om dat niet toe te laten. Want ik beschouw Barbara als iemand die zoekt naar haar vader in zichzelf en tot haar verbijstering haar moeder vindt. Ja, nou, omdat Ria Eimers, die zat bij Paul de Leeuw op tv... en die speelt dus die ongelooflijke bitch, zou je kunnen zeggen, mijn ja. moeder... En die zet, ja. ja, die vrouw is zo onaardig ja. dat dat toch best moeilijk is om te spelen. Om je in te verplaatsen. Klaar zij zei dat? Ja. <laughs> that, that, that, ja, nee, dat kan yeah? <laughs> maar, maar dat, dat zou jij niet mee. hebben als je, als je. Nee, helemaal niet. Heerlijk. Ik zou dat Laat ook maar... niet hebben, denk ik. Nee. jij bent als Bill. Kijk, er is, ja? is wel een belangrijke rol. Die, aan die rol van Ria is wel belangrijk. Dat die vrouw is niet gewoon punt een, slecht, een slechte vrouw. Punt. Nee. Klaar. Nee. Die was nou eenmaal zo. Het gaat niet is verre. wel echt het een en ander mee aan de hand. En als je de levensloop een beetje. Gegaan, ja. ja, als je die levensloop een beetje in kaart kan brengen. en je, uh, je weet dat het aan de medicijnen is. denk je ja, dan zou ik ook niet echt heel strak meer. En hij jeugd was zo mogelijk nog erger. Ja. Jij speelt Bill, jij speelt Bill. de man van Barbara... en die wordt dan weer door Marie gespeeld. Jij bent eigenlijk... Ja, je lijkt een beetje een goedmoedige man, maar... eigenlijk toch ook een beetje ook een soort lul, of niet? Hmm, ja, het, ik, ben, ik, ben de, ik ben de koude kant van de familie natuurlijk. Zoals dat dan gaat in zo'n familietoestand... Ben je, sta je een beetje aan de zijkant. Als het goed is, steun je dan iedereen. Dat gaat mij wat minder goed af, omdat ja, ik... ik uh, We hebben... Uh, ik ben niet al te trouw natuurlijk. het en, maar laten we het daar niet over hebben. We hebben het al moeilijk genoeg. Spreken we af. Toch ja. komt dat natuurlijk naar buiten. En ja. en dat is, dat is, maakt het allemaal erg lastig. Ja, het lastig is ook... Dat jij überhaupt er niet over wil praten. Over die crisis in ons huwelijk. En dat maakt dat onze huwelijk helemaal onder stoom komt te staan. Ja. Ja, je kan hier de plek eigenlijk nog kwaad worden op. Ik wou, nee. ik wou net zeggen, ik hoor nou een toon die... Ja, je leeft je gewoon niet in je rol. Maar, het, maar ja. je bent ook een beetje... Uh, hè, wat ik zeg, in ja, begin ik lijkt vertegenwoordig, je aardig, ik, verte, ik, verte, ik vertegenwoordig wel een soort man... Wat iedereen kent, namelijk ja. de man die rationaliseert... daar waar die e de emotie aan zou moeten gaan. Ja. En, en, en, en vooral wel. aan zichzelf denkt ook, uiteindelijk. Ja. Um, ja. Marie beaamt het onmiddellijk. Ja, vooral aan zichzelf denkt. Ja, dat zal hij zelf niet zo omschrijven, maar dat is wel. Hij denkt vooral aan zijn dochter, vindt hij. Ja. Maar denken jullie dat, dat de, de schrijver Tracy Letts een man is dat... Hè, wat hij wat die, wat die met dit stuk wil vertellen... Ja, de, de, dat hoe, je, hoe je moet kijken naar familiebanden, naar genetisch materiaal, hoe je moet kijken naar liefde in een familie. En dat niet vanzelfsprekend is dat ouders hun kinderen lief hebben. De, daar, zit, daar, daar zijn verschillende uitingsvormen van. En dat je ook nooit aan je ouders ontkomt? Je dat komt, zeker. Komt nooit Dat aan zeker. Je en dat het heel erg moeilijk is om als je uit je familie stapt, en dat doet iedereen, want je gaat, je huis, gaat het huis uit, je gaat je eigen, dat je dan. Dan maak je een ontwikkeling door, zeker na 20, 25, 30 jaar. En uh, op de ene, dat doen al de familieleden. Je zussen en je broers ook. Als je daar, niet, als je daar geen gelijke tred mee houdt... als je niet meer in elkaar's leven woont... dan kan je niet zeggen, als je elkaar weer ziet na nou, acht jaar... nou, we gaan weer verder. Want dat verder, dat bestaat niet meer. Je moet opnieuw eiken hoe staan wij ten opzichte van elkaar. Terwijl wij in het Westen, zeg ik maar even, heel erg denken van ja, maar dat is mijn broer, daar kan ik alles tegen zeggen. Nou, misschien niet meer. Je weet niet waar hij, hoe hij zich ontwikkeld heeft. Hoe dat... Dus ik vind uh, dat hij dat heel goed doet. Dat je ook in een familie fatsoen moet hebben, omzichtigheid moet hebben, moet zoeken naar waar die ander dan is. En moet kijken wat voor respect je iemand moet betonen. Of hoe je zelf uh, op je strepen staat en niet kan zeggen, ja, maar wij zijn familie. Is het voor jullie, want, want het, het gaat ver natuurlijk, hè, wat, wat er gebeurt. Er gebeurt van alles, uh, uh, bijna een verkrachting, uh, uh, nou ja, overspel, uh, noem maar op. Uh, is het voor jullie in die zin toch herkenbaar? Als, als je, als je ja, terugkijkt op, op wat je zelf ja, kent van familie. Laatste vrij weinig verkrachtingen, uit. <laughs> maar verder. Nee, wat bedoel nou ja, als, als het gaat om, de, om, om wat, wat ook de beknelling of de ellende van familie kan zijn... Ja, ik, wat ik ontzettend jammer en treurig vind... is dat ik uh, gebrouilleerd ben met mijn zus. En het krankzinnige is dat dat weer te maken heeft met de dood van mijn ouders. Waarbij je inderdaad bij de kist staat van beide mensen. Wat een ongelooflijke, prachtige ervaring is. Want je, je, je bent zo verdrietig en je moet zo lachen. En je zit zoveel herinneringen op te halen. Dat was een fantastische samenzijn met z'n vieren. En dat dondert dan toch uit elkaar. Want dan krijg je toch weer de erfenis. Of dingen die je afspreekt. Of ik heb altijd wel gezegd dat mama dit of papa dat. Hoe dat gezin dan weer uit elkaar valt. Dat is wat ik heel ja. erg herken. Nou ja, ik bedoel het ook niet letterlijk Peter. In de zin van heb je laatst nog wat verkrachtingen <lacht> nou meegemaakt. Maar wel in de zin uh, van bijvoorbeeld in sommige reacties wordt ook gezet, uh, gezegd is te, te groot, hè? Te, te, te, misschien te, te overdreven aangezet of zo. Ja, ja is, maar dat is... Ja, daar kan ik eigenlijk woest van worden. Maar kijk, het is natuurlijk... Want je, je, Nou ja, we zit, het is geen documentaire die we maken. We proberen iets te vertellen over zo'n familie. Over wat daar allemaal speelt. Uh, wat daar gebeurt aan, aan, aan handelingen en, en waar mensen aan refereren... dat beslaat uh, 30 jaar... Van, van een leven. Dat doen wij in zeg, met een voorstelling. Maar als je het zo ja. bekijkt, is het allemaal heel erg kort... hoor, om het allemaal voorbij te laten trekken. Ja. Het gaat mij erom wat de betekenis is van die momenten in zo'n voorstelling. De betekenis van die ontmoetingen. En dat er tussen de ene essentiële ontmoeting en de volgende... maar 40 seconden zit. Logisch. Ja, dat het dat, dat, dat, we kunnen stuurt. het ook niet doen, maar dan ja. zegt iedereen... Nou, dat was een beetje saai. We hadden het er al een beetje over toen we het over jullie karakters hadden. Uh, die zijn eigenlijk een beetje symptomatisch, vind ik... voor de verdeling tussen de man-vrouw karakters. Want Peter is dan een beetje een goed zak en misschien toch niet zo'n aardig man. Uh, jij bent een harde vrouw, ook wel een bitch. Maar dat is ook een beetje de, de, de hele rolverdeling, hè? Je, die... Alle vrouwen zijn sterk. Alle vrouwen. Ja. En jij zei opzij van... eindelijk is een stuk met mooie vrouwenrollen. Ja, dat komt erg weinig voor dat er zoveel vrouwenrollen zijn... Uh, meestal heb je er één, en dan mag je hopen dat jij die rol hebt. Maar Echt? zoveel vrouwen rollen. En geschreven door een man. Door een man. Nou, ik denk dat dat een zeer intelligente en gevoelige man moet zijn. Jij wil hem graag ontmoeten, begrijp ik. Ik wil hem zoenen. <laughs> Marleen Louise Steins, ik weet niet of ze het inmiddels gedaan heeft. Uh, u hoorde haar en Peter Blok. En vanaf 6 oktober toert de cast van Augustus Oklahoma twee maanden door het land. Uh, in deze tijden van bezuinigingen moeten gezelschappen en theaters creatief zijn om mensen binnen te krijgen. Het theater Bellevue in Amsterdam heeft wat nieuws bedacht. Wie een uh, kaartje reserveert voor een voorstelling in Bellevue kan er meteen een oppas bij bestellen. Bellevue gaat daarvoor samenwerken met de oppascentrale van Criterion in Amsterdam. Het project start met een proef bij de voorstelling De Zoon. De voorstelling is dat van Opium voor het Volk, die er van 28 september tot 1 oktober te zien is. Goed, berichtje uit de parool van vandaag. Meer opium voor het volk straks na het journaal van 4 uur... met uh, muziek van Happy Kemper en uh, Paul de Munnik en Fernando Lamariñas. In gesprekken onder andere met uh, schrijvers Gerban Bakker en John Schorel. Tot straks na het journaal van 4 uur. Itserda presenteert. Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Je mag Nederland gaan inrichten zoals jij dat graag wil. Ik heb het onderste gedeelte van Zeeland uh, verkocht aan België. Er is ook bos waar mensen niet geacht worden te komen. Nou, ik heb het idee dat het einde van de wereld is hier. Dat idee heb ik als ik hierheen rijd. Nieuwsgierig naar meer? Namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom. Morgenavond, kwart over zes, in instituut Itserda. Radio 1.